Vandaag wouden we het hebben over de rebellie van Kronstadt, die deel uitmaakt van de Russische revolutie die toen gaande was van 1917, de oktoberrevolutie. En dan in 1921 komt het tot een rebellie van de matrozen en arbeiders van Kronstadt. We praten eerder over een rebellie en niet een opstand, omdat ze, ze waren wil tegen de dictatuur dat de Bolsheviken aan het installeren waren en ze hadden een bepaalde visie op revolutie. Maar ze kozen niet echt voor de methode van de opstand. En ze waren niet echt offensief ook niet. Dat zullen we later wel beter uitleggen. Het is eerder een reactie op bepaalde gebeurtenissen die er waren in Petrograd. Dus Sint-Petersburg. Het heet op dat moment Petrograd. Daarna Leningrad, nu terug Sint-Petersburg. Er waren stakingen geweest die waren neergeslagen door de bolsjewieken. En het is eigenlijk een, een reactie daarop. Uh, de matrozen die solidair verklaren en een uh, resolutie uh, opstellen. We hebben ons in de voorbereiding vooral gebaseerd op uh, verschillende boeken. Uh, het belangrijkste, de Ongekende Revolutie van uh, Volin. Dat is een driedelig boek. Dat uh, is uitgegeven in het Nederlands een paar jaar geleden door uh, Tumult. Ook hier verkrijgbaar in het lokaal. Verder nog andere geschriften, pamfletten en brochures. Uh, onder andere ook een boek uh, over de Russische revolutie van Alexander Berkman, die een stuk schrijft over de rebellie van Kronstadt. Um, en er is zeker ook, omdat het nu 100 jaar geleden is, uh, zijn er best wel wat dingen op internet verschenen. Onder, de, onder andere op de website van Crimethink zijn er heel grote stukken uit de krant die ze op Kronstadt toen uitbrachten, uh, vertaald en verschenen. Dus uh, vooral als je nee, verder wilt lezen... We zeker nog wel wat dingen vinden. Uh, waarom willen we daarover praten? Omdat volgens ons leert de rebellie van Kroonstad ons veel over de ver het verloop van revoluties in het algemeen. Maar ook over het uh, volgens ons onoverbrugbare verschil tussen de verschillende visies op revolutie. Dus de autoritaire leninistische visie enerzijds en de meer anarchistische uh, visie op sociale revolutie. En vandaar de keuze om toch honderd jaar uh, na datum daar iets over te doen hier in het lokaal. een beetje verduidelijken, uh, wat is Kroonstad? Uh, Kroonstad is een stad en een vlootbasis in de Finse Golf, dus eigenlijk in de Baltische Zee. Dus dat bevindt zich op een eilandje, een dertigtal kilometer voor Sint-Petersburg, dus toen de tijd Petro had. Uh, dus het maakt deel uit van een, uh, een grotere reeks versterkingswerken, om die stad eigenlijk te verdedigen uh, tegen aanvallen van buitenaf. Uh, dat is nu nog altijd uh, een vlootbasis van, van de Russische vloot eigenlijk dat dus dat eiland en die stad enzovoort uh, op het moment uh, van die uh, rebellie in Kroonstad uh, telt die vlootbasis ongeveer 25.000 matrozen en, en andere militairen die aanwezig zijn op dat eiland daarnaast zijn er ook dubbel zoveel uh, inwoners, dus eigenlijk niet militairen, maar waarvan de activiteit natuurlijk wel voor een goed stuk gerelateerd is van, van het militaire leven en van het leven van die matrozen natuurlijk. Uh, het is ook belangrijk om te vermelden dat uh, in de wintermaanden het ijs eigenlijk in die Finse golf toevriest. En uh, dus dat de zee er eigenlijk volledig toevriest en dat die, dat, dat eiland eigenlijk via het ijs eigenlijk ook toegankelijk is... Uh, ...dat zal in de verdere loop van de gebeurtenissen dus een zekere rol spelen in het verhaal van, uh, van, die, van die rebellie. Nu, dus, de matro, dus vooral de matrozen van Kroonstad gaan eigenlijk in, in alle episodes van de revolutie in 1917... Een heel actieve rol spelen en een soort van uh, speerpunt zijn of altijd of, of heel vaak in de, op de eerste linie staan als het dus gaat om uh, om het verdedigen uh, van de revolutie uh, het eiland bevindt zich heel dicht bij de hoofdstad dus heel dicht bij de politieke gebeurtenissen uh, dus in 1917 speelt Petrograd eigenlijk echt wel de hoofdstrol in, in, in die revolutie. Uh, veel matrozen zijn relatief goed geschoold. Uh, ze, zijn ook, ze hebben ook een politiek bewustzijn. Uh, ze gaan vaak reizen, hebben vaak contacten in, in andere landen, komen in contact met andere ideeën, hebben een zeker idee van ja, wat, wat, wat, wat houdt de rest van West-Europa in, uh, hoe leven mensen daar enzovoort. Uh, het is ook zo dat, en, dat na de februari-revolutie, dus na februari 1917, en eigenlijk daarvoor ook al, dat eigenlijk alle revolutionaire strekkingen in die tijd daar actief zijn op dat eiland. Dus er zijn daar syndicalisten, er zijn daar anarchisten, er zijn daar communisten, er zijn daar nog andere revolutionairen die daar een zekere activiteit gaan, gaan uh, ontplooien en daar ook uh, propaganda gaan maken. Uh, februari 1917, uh, dat is het moment dat, dat het tsarisme eigenlijk wordt omvergeworpen, gaan de revolutionairen daar de macht van overnemen en komt het bijvoorbeeld tot, tot een aantal uh, executies van uh, officieren die, uh, van een bijzondere reactionaire art, dus mensen die echt vijandig achten aan de revolutie en die zijn ook, uh, ook, daar zijn onder andere een aantal verantwoordelijken bij voor, dus eer, voor repressie van eerdere muiterijen, want er zijn al verschillende muiterijen en onlisten geweest op dat eilandje voorafgaand aan 1917. Zij gaan onder andere ook actief deelnemen. Dus in juli 1917 zijn er veel gewapende stakingen in, in Petrograd en gaan ook de matrozen van Kroonstad ontschepen naar het vasteland om daar die voorlopige regering omver te proberen werken eh, onder, de, onder de slogan alle macht aan de Sovjets en dat te proberen afdwingen. Vreemende regering, totdat de werkvrouw niet de wacht nemen, er wordt geen recht, ik wou in die tijd ook al is er een hele activiteit, propaganda, waarbij ze bijvoorbeeld mensen gaan uitsturen naar allerlei plaatsen in Rusland, om daar het idee van de Sovjets te gaan promoten, om contacten te gaan, te gaan leggen met gelijke zinnen, eventueel om mensen te overtuigen. Uh, ook in oktober gaan ze dus actief in die eerste linie gaan deelnemen. En zij verkrijgen daardoor ook een enorm prestige in de ogen van de bevolking als zijnde de, de fine fleur of de voorvechters van de, van de revolutionaire idealen eigenlijk. Ook iemand als Trotsky had die matrozen van Kroenstad uh, ook letterlijk de schoonheid en de trots van de revolutie noemen. Ja. En ook na oktober, dus, uh, en kort erna had er een, een regering van Bolsheviken eigenlijk uh, gevormd worden die dan de macht gaat nemen blijven zij uh, propaganda maken onder arbeiders en boeren uh, zij worden ook uitgestuurd naar verschillende fronten in de burgeroorlog die dan gaat uitbreken omdat ze zeer loyaal zijn aan, aan de revolutie in 1918 echter wordt de baltische vloot uh, die een soort van zelfstandigheid had en die dus die vloot had ergens geweigerd om uh, te demobiliseren en die, die hadden eigenlijk, uh, de matrozen hadden niet beslist om die vloot uh, een beetje apart te houden als een soort van uh, wapen dat kon ingezet worden eh, als het nodig was maar werd die vloot eigenlijk geïncorporeerd in, in een rode vloot die echt onder leiding komt van uh, die regering van Bolsheviken. Dus eigenlijk, dat zijn eigenlijk verschillende factoren. Dus, dus het feit dat die soldaten worden gestuurd naar verschillende fronten, het feit dat die eigenlijk niet meer op een groot deel daarvan niet meer op Groenstad aanwezig gaat zijn enzovoort, maakt eigenlijk dat... Die op het moment dat die opstand uitbreekt, dat uh, ik kan niet zeggen dat de revolutionaire elan daar verdwenen is, maar dat er toch heel wat uh, van die mensen die in de eerste lijn stonden, op dat moment eigenlijk gesneuveld zijn of zich niet meer op dat eiland gaan bevinden. Nu, wat gebeurt er concreet uh, op dat eiland als de rev revolutie daar gaat uitbreken? Dus daar gaan een aantal Sovjets of Raden ontstaan. Dus uh, een Sovjetoverraad, we gaan, we kunnen daar later uh, nog verder op ingaan, is uh, kunnen zien als een soort van een rechtstreeks verkozen afvaardiging van toen, dus zeker toen, vooral soldaten en arbeiders. Dus zoiets ontstaat ook. In Kroonstad. En die Sovjets die willen eigenlijk uh, de beslissingen nemen die hen zelf aanbelangen en eigenlijk op een gedecentraliseerde manier gaan beslissen wat dat zij willen doen. Ja, dat is iets dat ontstaat in Hans-Rusland en dat is ook in, in Kroonstad. Ik had er een aantal voorbeelden van geven van wat de tweede Sovjet op Kroonstad. Uh, geprobeerd heeft en ook effectief heeft gedaan. Dus het hoeft niet per se te zijn dat al die Sovjets per se bestaan uit de diehard revolutionaire. Nee, sommige Sovjets zijn er ook veel gematigde krachten of zelfs niet ja, wel liberale krachten aanwezig. Hè. Maar goed, die tweede Sovjet op Kroonstad is vrij radicaal en gaat dus ook proberen de revolutie in praktijk te brengen. Eén uh, ding dat ze expliciet gaan doen, is zich richten op propaganda en educatie. Dus ze gaan alle soorten geschriften, boeken enzovoort verzamelen over de politieke, sociale en economische kwesties van toen der tijd. Ze gaan ook mensen uitsturen op een missie om die ideeën te gaan verspreiden. En ze gaan ook, eh, dus bijvoorbeeld objecten eh, voorwerpen eh, die op dat eiland gemaakt worden in werkplaatsen, die al op een bepaalde manier gesocialiseerd zijn, gaan ze meenemen eh, en ze gaan dat aan de boeren gaan aanbieden eh, om te tonen van kijk, wij produceren dat. En dus een soort, ja, toch een duidelijke visie op, op, uh, op propaganda en op contact maken met... Met bijvoorbeeld uh, die boerenbevolking. Uh, ze gaan bijvoorbeeld ook braakliggende terreinen gaan omvormen om die collectief te gaan bewerken. En om daar dus uh, rontentuintjes van te maken. dit uh, was honger uh, voor uh, de meerderheid toch wel een zeer uh, nijpend probleem. En was het zeker interessant om toegang, rechtstreeks toegang te hebben tot... Tot voedsel. Er ontstaan ook uh, comité's uh, op het niveau van de huisvesting, dus op het niveau van huizenblokken, op een hoger niveau, ja, op het niveau van op straatniveau en op wijkniveau. En men, men gaat dus beginnen die huisvesting ook te socialiseren. Dus dat betekent dus dat men gaat kijken, ja, wat is er hier beschikbaar en hoe kunnen we de, het beschikbare gaan herverdelen eigenlijk met het idee natuurlijk dat iedereen een deftige woning kan bekomen. Uh, men gaat ook bijvoorbeeld herstellingsdiensten gaan oprichten, men gaat kijken van waar kunnen er nieuwe gebouwen vereisen, vereisen of uh, op welke plaats zijn nieuwe gebouwen enzovoort enzovoort. Dus uh, men besluit eigenlijk de privé-eigendom af te schaffen. Uh, ik wil wel een beetje nog verder die context van toen te schetsen, wil ik nog een paar uh, meer uh, globale zaken vertellen uh, over uh, de Toestand of situatie van Rusland in bredere zin toen. Dus op het moment dat die rebellie in Kroonstad uitbreekt, is de burgeroorlog eigenlijk voorbij. Of ongeveer voorbij. Dus de laatste witte of contra-revolutionaire legers dus, uh, zijn eigenlijk verslaan. Er zijn ook een aantal halslachtige pogingen geweest van uh, West-Europese machten eigenlijk om daar te gaan interfereren, maar die draaien uiteindelijk ook op niks uit of die worden uiteindelijk ook verslaan. Nu, mijn schat dat ongeveer, om een idee te geven van de omvang van, omgang van uh, die gebeurtenissen, maar mijn schat dat tussen de 7 en 12 miljoen mensen dus toch gaan sterven in die burgeroorlog. Dat is dus zeer veel. Honger uh, is algemeen. Uh, en men schat ook dat, dat bijvoorbeeld meer dan de helft van de bevolking van Petrograd tussen 1918 en 1920 die stad had verlaten uh, naar het platteland om daar, uh, omdat daar natuurlijk meer uh, voedsel uh, voorradig is. Uh. Er gaan ook verschillende dodelijke epidemies gaan uitbreken. De eerste grote hongersnood van de Sovjet-Unie toen al. Het dus breekt uit het volgende jaar, dus 1921, 1922. En men schat dat uh, vooral in de regio rond de Volga en de Oeral. zo'n 5 miljoen mensen echt gaan verhongeren. Dus het is een tijd van, van grote ontbering. Uh, en van hongersnood en, en militair geweld. Dus op het moment dat hij. Opstand in Kroonstad had uitbreken. Heeft die Sovjetstaat vorm gekregen of is die dus voor, is die vorm gegeven? Uh, wat dat wil zeggen dat er uh, één partij is die overblijft, namelijk de Bolsheviken, die bezig zijn met alle macht naar zich toe te trekken voor zover, voor zover dat ze die nog niet in handen hebben. Dus dat betekent dat alle. Tegenstanders, of, zeker op politiek uh, gebied, zijn verzwakt, uh, uitgeschakeld, buiten de wet gesteld, uh, naar het buitenland gemigreerd. De Sovjets, dus het oorspronkelijke idee van de Sovjet, dat ik, dat ik eigenlijk net al even naar verwezen heb, uh, die zijn dus eigenlijk uitgehold en zijn eigenlijk een soort... Uh, ...trapjes geworden en eigenlijk een piramidevormig autoritaire structuur... ...en zijn eigenlijk volledig ondergeschikt gemaakt aan die uh, bolsjewistische staat. Ik zou nog graag iets vertellen over het economisch beleid. Het algemeen beleid dat in die dagen werd gevoerd... ...en dat noemt men dan het oorlogscommunisme. Dus dat begint ergens in 1918 uh, en dat eindigt ongeveer ten tijde van de opstand van Kroenstad, dus direct voorafgaand aan de gebeurtenissen waarover deze avond gaat. Oorlogscommunisme, dat betekent dus de nationalisering van bijvoorbeeld van alle takken van de industrie onder de centrale controle. Dat betekent bijvoorbeeld dat stakingen ook absoluut verboden zijn en dat er militaire discipline wordt gehandhaafd in fabrieken. Dat betekent dat soldaten of gewapende eenheden al eens zich naar het platteland gaan gaan om daar voedsel, graan, ook andere levensmiddelen, Middelen. Dus met geweld, of toch met de dreiging van geweld, gaan opeisen bij die boeren en ruil eigenlijk voor niets. Dus dat is echt rechtstreeks dat voedsel gaan halen bij mensen. Nu, het, wordt, het is bijvoorbeeld ook strikt verboden aan dezelfde boeren eigenlijk om iets op die markt te verkopen. Dus die politiek uh, zal natuurlijk... Uh, ...op, uh, op weerstand stuiten. Uh, bijvoorbeeld, ik kan hier een, een grote guerilla-oorlog eigenlijk uh, aanhalen. En een regio, die, dat is een rijke uh, agrarische regio... ...eigenlijk slechts op 350 kilometer van Moskou... ...dat is eigenlijk vlak, vlak buiten de hoofdstad bijna... En daar ontstaat een grote uh, boerenopstand, uh, omdat dus op een bepaald moment komen daar een aantal gewapende figuren in een dorp toe. Die gaan daar met een geweer uh, uh, dat voedsel gaan opeisen, uh, die worden vermoord. Dat, een, dat heeft tot een heel grote opstand tot gevolg, die met heel veel geweld wordt neergeslaan. Uh, daar vallen 15.000 doden in, in dat conflict. En daar worden bijvoorbeeld ook chemische wapens, wapens gebruikt door uh, het Rode Leger. Dus onder bevel van de bolsjewieken tegen die opstandige boeren. Op het moment eigenlijk van die opstand van Kroonstad is uh, de staat eigenlijk een politiestaat. Uh, een van de belangrijkste actoren daarin is de Tjeka. Dat is een geheime politie die eigenlijk een paar weken na oktober 1917 wordt opgericht om de contra-revolutie te bestrijden. Zij gaan ook sabotage, smokkel en speculatie bestrijden. Dus dat wordt een soort van polyvalent terreurorgaan eh, die dus eigenlijk mensen gaat arresteren, folteren, executeren, eh, buiten elke wet of controle om. Uh, daar zijn allerlei klasse-vijanden bij. Daar zijn natuurlijk ook heel veel stakende proleten bij. Daar zijn ook minder gedisciplineerde of gezagsgetrouwe uh, rode legereenheden bij. Dus dat wordt dus echt een, een, een, een terreurorgaan. En die had ook onder andere dus die werkkampen organiseren. Dus, uh, een typische werkwijze eigenlijk die die Cheka bijvoorbeeld had toepassen is het nemen van heizelaars. Dus, wat gaan die doen, is een groep mensen, willekeurige mensen, gaan hijzelen. En als dan een of andere actie of dat gesteld wordt, die, die, die Bolsheviken gaan zien als een, een aanval op hen. Hè, of op hun staat of systeem, dan gaan ze die mensen dus gaan liquideren. Dat is dus een typisch procedure van die tjika. Uh, mensen die dus uh, in die handen terechtkomen, die hebben natuurlijk geen enkel uh, proces of bescherming voor eigen leven en leden. Het laatste dat ik daarbij wil opmerken bij, die, bij dat massaal gebruik van terreur, eigenlijk, is dat het bolsjewistisch leiderschap... Het gebruik van terreur eigenlijk als nuttig en goed zag. Dus het is zeker niet zo dat al leiderschap niet op de hoogte was van die feiten of dat afkeurde ofzo. Dat werd gezien als een werkwijze die absoluut geoorloofd was om de belangen van de revolutie lees. Leest natuurlijk uh, dat Bolshevistische regime te gaan verdedigen en te beschermen. Daarmee heb ik een beetje een uh, zekere context willen scheppen uh, van de toestand uh, op het moment dat die opstand, uh, of die op ja, nee, het is eigenlijk geen opstand, op het moment dat die rebellie eigenlijk een stad had, uh, had losbreken. Die, in die rampzalige situatie van, uh, van terreur, van dictatuur eigenlijk, die echt wel best geconsolideerd is op, da, op dat moment, en uh, van honger uh, en zo verder, is er in Petrograd, breken er stakingen uit, want er is gewoon geen eten meer, er is uh, geen brandstof, mensen hebben kou en honger. Uh, verschillende fabrieken uh, moeten sluiten door het gebrek aan brandstof, dus mensen zitten zonder werk en zonder inkomen, en er breken eigenlijk heel grote stakingen uit uh, in de hoofdstad. Die stakingen um, gaan niet echt in een duidelijke richting. Ze hebben niet zo duidelijke revolutionaire eisen, eerder vage eisen, verwarrende verklaringen, zelfs soms reactionaire eisen. Bijvoorbeeld, uh, op sommige momenten wordt er geëist dat er terug een grondwetgevende vergadering wordt opgericht. Die dat eigenlijk uh, door de revolutie van oktober was uh, afgeschaft als zijnde een bourgeois. Uh, alleen een element van de bourgeois staat van de voorlopige regering. Uh, en op dat moment uh, sturen de de matrozen van Kroonstad eigenlijk de uh, clandestine boodschappers, naar Petrograd. Dus ze gaan heel goed kijken wat die stakingen nu juist uh, betekenen. Ze sturen die boodschappers om, om enerzijds te zeggen van ja, letterlijk, we zullen onze kanonnen en mitrailleurs richten tegen de wetgevende assemblee en andere reactionaire initiatieven. Moest dat geval zijn, maar we steunen wel de, de strijd voor vrije Sovjets een vrije pers, een vrijheid van actie voor de werkers en de revolutionaire stromingen en we zijn voor een derde echte proletarische revolutie, dus eerste februari revolutie van 1917 die eigenlijk een voorlopig bourgeois bewind aan de macht had gebracht, een soort van ja bourgeois democratie inderdaad, en dan de tweede revolutie in oktober geven zij het dan al eigenlijk aan we willen eigenlijk een derde verdergaande revolutie wel ondersteunen. Uh, maar die boodschappers moeten natuurlijk ook gaan kijken van, ja, wat is daar nu precies aan de hand in Petrograd? Uh, wat is die stakingsbeweging? Is dat interessant? En dan informatie terugbrengen naar Kroonstad. Uh, eind februari worden die stakingen heel gewelddadig de kop ingedrukt door uh, verschillende regimenten die, die speciaal voor de gelegenheid worden opgericht uh, door de bolsjewieken Onder leiding van de... Ja, van het Rode Leger, maar dus met de troepen zijn eigenlijk Kursanti. Dat zijn een soort van uh, rode soldaten die heel trouw zijn aan de ideologie van de Bolsheviken. En die een officiersopleiding volgen in Sint-Petersburg of Petrograd. En die worden gezien als, als een heel trouw uh, militair regiment. En die worden eigenlijk ingezet tegen die stakingsbeweging. Die wordt heel gewelddadig de kop ingedrukt. Betogingen worden uit elkaar geslagen en er wordt eigenlijk een staat van beleg afgekondigd in Petrograd. De bolsjewieken hebben echt schrik dat er uh, een grote opstand gaat uitbreken. En onder leiding van Zinoviev, dat is een Bolshevik, wordt er een soort van militaire staat van beleg afgekondigd. Dus uh, die matrozen komen terug naar Kronstadt. Die brengen verslag uit. Dat zijn matrozen van twee grote oorlogsschepen. De Petropavlovsk en de Sebastopol. ...de grootste twee oorlogsschepen die aanwezig zijn op Kronstadt. En in een van die twee boten wordt op 1 maart eigenlijk een... Nee, voor 1 maart al een resolutie geschreven van 15 punten. Uh, die wordt ook aangenomen op de, op de andere oorlogsschip. En dan uh, op 1 maart is er eigenlijk een, een, een massameeting op het Ankerplein. Dat is een groot plein in Kronstadt waar uh, plaats is voor 20.000 mensen tegelijkertijd. Dus er, er gebeuren heel dikwijls massameetings. En daar komen dan 15 tot 16.000 mensen, dus vooral matrozen, uh, arbeiders en soldaten samen. En uh, daar wordt die resolutie, die beroemde revolutie van de 1e maart 1921 voorgelegd. Uh, en unaniem aangenomen. Заслушал доклад представителей команд, посылаемых общим собранием команд с кораблями в город Петроград для выяснения дел в Петрограде, мы постановили. Свободу слова и печати для рабочих и крестьян-анархистов левых социалистических партий vrijwillige en professionele samenlevingen en christenische samenlevingen. Dus één belangrijkste punt, de herverkiezing van de Sovjets euh, door middel van een geheime stemming en een vrije campagne op voorhand, dus vrijheid van campagne voor de revolutionaire stromingen. Dan persvrijheid voor de arbeiders, de boeren, anarchisten en andere revolutionaire stromingen. Vrijheid van vergadering voor de vakbonden en de boerenorganisaties. Dan eisen ze het bijeenroepen van een conferentie buiten alle partijen om van arbeiders, soldaten en boeren van Petrograd, kroonstad en de omgeving van Petrograd. Ze eisen ook de vrijlating van alle socialistische, politieke gevangenen en de arbeiders en boeren die gevangen zijn genomen na die protestbeweging in Petrograd. Ze eisen een onderzoekscommissie over de omstandigheden in de gevangenissen en de concentratiekampen. Dan de afschaffing van de zogenaamde politieke ambten en de, de privileges voor de communistische partij. En ze vragen de oprichting van commissies voor cultuur en onderwijs die lokaal worden verkozen. Dan de afschaffing van de versperringen. Want rond Petrograd had de, had de staat eigenlijk verschillende versperringen, wegblokkades opgelegd. Om de boeren tegen te houden die uh, eigenlijk voedsel wouden brengen naar de steden. En naar hun familieleden in de steden en zo verder. En dus de, eigenlijk een soort spontane beweging die ontstaat van voedseluitwisseling. Omdat er echt wel heel veel honger was. En de die houden daar echt tegen, omdat ze het top-down echt vanuit de staat willen, willen organiseren en de controle in handen houden. Dus de matrozen eisen de, de, het opbreken van die, van die wegversperringen. Ze eisen ook de, het gelijktrekken van alle rantsoenen, buiten voor de mensen die gevaarlijk werk doen. De afschaffing van de communistische gardekorpsen in het leger en in de fabrieken. Dus dat waren een soort van cont gewapende controlekorpsen van de communisten die ook in de fabrieken aanwezig waren. En dan de vrije arbeid voor de boeren en de ambachtslieden, dus het vrije initiatiefrecht om uh, economische initiatieven te nemen, weliswaar zonder het gebruik van loonarbeid. Dat is wel heel belangrijk. En dan zijn er nog een paar eisen. Ten slotte eisen ze uh, een brede publicatie van hun resolutie overal in Rusland. Omdat ze dus echt wel in, in dialoog wouden gaan met de onderdrukte massa's in heel het land. Dus eigenlijk is dat al bij al een redelijk gematigde resolutie is niet super aanvallend of zo, maar het gaat wel natuurlijk in tegen de visie van de bolsjewieken uh, of, of toch zeker de, ja, de staatsstructuur of de dictatuur die zij toen hadden geïnstalleerd. Dus tijdens die massameeting waarin dat die resolutie wordt aangenomen, uh, unaniem, door 16.000 matrozen en arbeiders en soldaten, wordt er ook gevraagd om een uh, voorlopig revolutionair comité aan te stellen, waar dat dan, uh, ja, dat dan bestaat uit uh, matrozen en arbeiders, ook enkele anarchisten, en er wordt, uh, worden voorbereidingen getroffen om een nieuwe Sovjet te verkiezen in uh, Kronstadt. Uh, ze, vragen ook, ze stellen de vraag aan Petrograd om een uh, delegatie te sturen, een grote delegatie, die daar, uh, bestaat uit uh, proletariërs. En ze zetten ook een kwotum van het maximaal, maximaal percentage communisten dat er mag deel van uitmaken. Uh, dus een, allee, een redelijk onafhankelijke delegatie vragen ze om, uh, dat die vanuit Petrograd kunnen komen kijken naar Kroonsland en dat ze in dialoog kunnen gaan en uitleggen wat dat hun bedoelingen zijn en dat ze niet vijandig zijn tegen de revolutie. Uh, die delegatie mag natuurlijk nooit vertrekken. Ze hebben ook zelf delegaties gestuurd naar Petrograd, die zijn verdwenen of gevangen genomen. En eigenlijk de dag daarna stellen de communisten al een ultimatum. Dus dat duidt er toch wel op dat er echt een nul tolerantie was tegenover dit soort van bewegingen of rebellieën. Het duidt ook op een soort van paniek. Dat, dat dit zou kunnen uitbreiden naar de rest van, van het land. En meteen worden er eigenlijk militaire voorbereidingen getroffen. Dus er, is, er is helemaal geen aanval of zo vanuit Kronstadt. Er is geen militair initiatief. Er is geen offensief of zo. Maar de communisten onder leiding van Trotsky uh, richten al direct de speciale leger eenheid op die bestaat uit Kursanti. Maar ook uit troepen uit die ver van Petrograd uh, komen, dus echt uit het binnenland, uit uh, Siberië en zo verder, die dat ze veel gezagsgetrouwer achten aan, uh, aan het regime. Die ook weinig connectie hebben met de lokale onderdrukte. En, uh, die delegatie wordt gevangen genomen en enige dagen later is er een, er worden constant verklaringen gestuurd naar uh, Kroonstad van ja jullie zijn muiters, uh, we tolereren jullie opstand niet, we zullen jullie neerschieten als patrijzen, zegt Trotsky letterlijk. Uh, ondertussen zijn er ook, ja er zijn natuurlijk communistische cellen in Kroonstad zelf ook die, die meteen eigenlijk uh, ja, zich beginnen voor te bereiden om uh, gewapende hand tegen de tegen de rebellerende matrozen in te gaan, die worden gevangen genomen. Er worden ongeveer 300 communisten gevangen genomen, die dat ze echt wel beschouwen als... Ja, uh, dat het mogelijk is dat zij zich echt tegen de rebellie gaan keren en die in de rug zouden aanvallen, dus die worden gevangen gezet. Maar uh, wel allee, er zijn geen zuiveringen of zo, er, er, uh, er is, die worden ook niet geëxecuteerd. Of zo. Die worden al bij al redelijk humaan behandeld. Maar vanuit de communisten of vanuit de regering is er direct heel veel laster. Er wordt gezegd van ja, dat is een complot. De matroze, er is een witte muiterij uitgebroken, dus wit in de zin van ze willen de terugkeer van het oude regime. Er wordt gezegd dat ze hulp hebben vanuit het buitenland, vanuit West-Europa en van de kapitalistische landen. Er wordt ook gezegd dat de muiterij of de, de rebellie wordt geleid door een zekere generaal Koslovski, dat een oude tsaristische generaal is. Nu, die was inderdaad wel aanwezig op Kroonstad, maar uh, die was eigenlijk aangesteld door Trotsky. Dus Trotsky heeft heel snel... Trotsky heeft het Rode Leger georganiseerd. En die heeft heel snel veel generaals en officieren uit het oude leger van de Tsar gerecupereerd, gerecycleerd en, en geïncorporeerd in het Rode Leger omwille van hun militaire expertise. Dus die Koslowski was zelf door Trotsky aangesteld op Kroonstad, maar die speelde eigenlijk geen enkele rol in de gebeurtenissen. Nu, die hulp van het buitenland, en er zijn ook bepaalde andere... Uh, revolutionaire, of minder revolutionaire stromingen, die direct hulp aanbieden aan de, aan de matrozen van Kronstadt, en ze wijzen die eigenlijk allemaal af, omdat ze juist willen tonen van ja, we zijn helemaal niet voor de contra-revolutie. Ondertussen uh, gaat de reorganisatie van Kronstadt natuurlijk verder, dus de afschaffing, er is een afschaffing van de privé-eigendom, van gronden en huizen, de, sociali de socialisering daarvan, die, die uh, al uitgelegd is. Ze brengen ook een krant uit, de Isvestia, een dagelijkse krant, die dat verslag uitbrengt van alles wat gebeurt... en de organisatie en nieuws brengt. Er zijn ook uh, naar schatting 800 communisten... die aanwezig zijn op Kroonstad die overlopen. Dus die uit de partij stappen... en uh, deel uitmaken van de rebellie. Die schrijven ook brieven naar die krant... Zoveel, hè, dus echt kwade brieven, dat ze zeggen van ja, deze is verschrikkelijk, ik stuur mijn, mijn lidkaart nu terug en ik, en ik ben voor de, voor de opstand en voor de vrije Sovjet. Er zijn zoveel van die brieven dat eigenlijk de krant een bericht publiceert en vraagt van ja, maak die brieven iets korter, want we kunnen ze niet allemaal publiceren. Die zijn ook allemaal, allez, er zijn er enkele van te lezen in het boek van uh, Volin. Ook tijdens de rebellie uh, is het natuurlijk ook 8 maart, hè, vandaag, exact 100 jaar geleden, de internationale dag van de arbeidsters... En ze sturen dan eigenlijk een communiqué uit. Deze dag is een universele feestdag. De dag van de arbeidster. Wij, die van Kroonstad, sturen, te midden van brakende kanonnen en ontploffende obussen, die afgeschoten worden door de communisten, vijanden van het werkvolk, onze broederlijke groeten naar de arbeidsters van de wereld. Groeten van het revolutionaire en vrije rode Kroonstad. Wij verlangen dat jullie snel jullie ontvogding zullen verwezenlijken, Vrij zijn van elke vorm van geweld en onderdrukking. Lang leven de vrije revolutionaire arbeidsters. Lang leven de wereldwijde sociale revolutie. Over de rol van de vrouwen in de revolte van Kroonstad schrijft Voolin: De vrouwen van het volk gaven blijk van hun moed en activiteit. Ze minachten het gevaar, gingen tot ver buiten de stad om munitie te brengen. Ze haalden de gewonden van beide zijden op, brachten hen onder intens geschud naar het ziekenhuis en organiseerden de eerste hulp. Ja, alles behalve een, een uh, contra-revolutionair discours natuurlijk. Op 7 maart begint de regering Kroonstad te bombarderen vanuit enkele forten op het vasteland. En uh, stilletjes aan uh, beginnen er ook bestormingen over het ijs. Er zijn dan sommige communistische detachementen die uh, Kroonstad bestormen, die dan uiteindelijk ook overlopen naar Kroonstad. Maar uh, eigenlijk op dat moment uh, begint het al te dagen op Kroonstad dat, dat, ja, dat hun rebellie eigenlijk tot mislukken is gedoemd. Uh, ze hadden gehoopt op een reactie in Petrograd op hun, uh, op hun beweging. Maar natuurlijk, er was een probleem van communicatie want de Bolshevisten. Laten de delegaties niet passeren en sturen via de radio heel de hele tijd. Het dus proletariat of, of de bevolking van Rusland wordt echt gebombardeerd met, met lasterlijke en leugenachtige berichten over de, de, de rebellie van Kroonstad. Uh, plus Kroonstad was natuurlijk gepacificeerd, hè. er was een staat van beleg. En er komt eigenlijk geen reactie. Dus Kroonstad, ja, letterlijk geïsoleerd op een eiland. Op 7 maart begint dat de artilleriebombardement en op achte de dag daarna eh, komt er dus eh, een eerste eh, bestorming over het ijs eigenlijk. Dus, want die golf van Finland is, is, is nog altijd bevroren. Eh, die gebeurt door eigenlijk de, de, de meest loyale troepen, dus de troepen die het meest loyaal zijn aan, aan het regime van de Bolsheviken. Hè. Dus, uh, Bolshe Bolshevistische officieren, dat is dat dus leden van die geheime politie en inderdaad ook uh, militairen die uit verdere delen van, uh, van Rusland worden aangevoerd omdat ze inderdaad geen weinig voeling hebben metgeen dat er inderdaad plaats en aan de hang is natuurlijk. Uh, in de rug van die bestorming uh, bevinden zich uh, ook... Uh, detachementen van uh, vooral tjeckisten die dus zich ervan verzekeren dat de aanvallers wel degelijk gaan aanvallen en niet zouden durven uh, deserteren of uh, overlopen uh, naar de vijand. Uh, sommige uh, groepen uh, van het Rode wel kleinere groepen natuurlijk, gaan er uiteindelijk toch in slagen om, om weg te lopen. als ze aan hun taak eigenlijk te onttrekken of over te lopen naar, naar Kroonstad. De verdedigers staan natuurlijk in, in een zware uh, minderheid. Dus uh, men schat eigenlijk dat ze zo'n 15.000 troepen tellen. Terwijl dat die aanvallers toch uh, met, met meer dan drie keer meer zijn. Dat dus, is uh, 50.000 tal. Maar goed, die eerste aanvalsgolf, uh, die over het eis, die, die mislukt. De tweede aanvalsgolf, die volgt eigenlijk een week later. Eigenlijk van alle kanten kunnen ze dat eiland eigenlijk aanvallen, omdat volledig eigenlijk de zee daar rond eigenlijk volledig bevroren is. En die tweede aanval is dus wel succesvol. Ik wil ook zeker nog vermelden dat uh, zeker Trotsky zich de goedkeuring tot het gebruik van chemische wapens ook al had gegeven in gevallen dat die, die tweede aanval uh, niet uh, succesvol zou bleken. Nu, wat gebeurt er uh, na de nederlaag? Uh, daarna volgt natuurlijk de repressie. Er zijn dertien mensen die als leiders worden aangeduid. Uh, en die na een zekere vorm van proces, uh, of ik weet niet hoe dat je dat precies moet noemen, uh, terechtgesteld worden eigenlijk bijna direct na dat uh, proces. Honderden anderen die worden eigenlijk zonder die formaliteit gewoon uh, geëxecuteerd. Honderden worden natuurlijk ook gearresteerd. Uh, er zijn ook heel veel die in kampen belanden. Een aantal, of een aantal toch ook enkele honderden, die slagen erin om over het ijs naar Finland te vluchten. Wat er ook gebeurt, is dat die twee slagschepen eigenlijk, waarvan dat de matrozen eigenlijk aan de basis lagen, eigenlijk van die eerste resolutie is. Dus die, dus die twee slagschepen krijgen onmiddellijk een nieuwe naam. Ook het ankerplein, dus dat centraal plein, waar dat een aantal van die. Centrale gebeurtenissen toch wel gebeurd waren. Die, dat wordt kreeg ook direct een nieuwe naam. Een aantal mensen die dan uiteindelijk uh, gevlucht zijn naar Finland uh, waren ook zo dom om in te gaan op een amnestieaanbod. Die zijn natuurlijk uh, verdwenen. Dus maar uh, globaal kan eigenlijk geconcludeerd worden dat die dictatuur uh, zeker niet verzwakt is door die opstand. Een gevolg is dat bijvoorbeeld binnen de uh, communistische partij dat bijvoorbeeld dissidenten er gaan uitvliegen... Van, uh, er waren natuurlijk een aantal mensen, ook binnen die partijen, die het niet zo leuk vonden. Uh, dat al die zaken gebeurd waren natuurlijk. Hè. Uh, gevolg meer op economisch gebied is de, is de nieuwe economische politiek. Dus dat oorlogscommunisme wordt eigenlijk vervangen door, door iets volledig anders, namelijk de herinvoering van het kapitalisme. Dat is eigenlijk een bocht van 180 graden wordt eigenlijk gemaakt. Men had meer economische vrijheid toelaten. Uh, Evenwel met loonarbeid, dus zeker niet in de zin van zeker niks dat in de zin had van bijvoorbeeld een aantal dingen die gesuggereerd werden door, door die opstandeling. Men had terug de privé-eigendom invoeren, men had private bedrijven toelaten terug om mensen aan te nemen om winst te maken enzovoort. Dus in die periode kon je heel rijk worden, eigenlijk, terwijl een jaar eerder. Uh, kon je met die activiteiten waarschijnlijk de doodstraf kregen. het was een bocht van, absoluut 180%, van 180 graden. Hè. Want, en de, onder dat oorlogscommunisme mocht niks verkocht worden op de markt zelf. En werd de speculatie bestreden door de geheime politie. over de rol van de bolsjewieken, Want uh, allez, we zouden ons kunnen afvragen waarom komt er meteen zo'n vernietigende reactie? Waarom is er zoveel laster? Waarom zijn er zoveel duidelijke leugens verspreid uh, over Kroonstad? Waarom hebben ze die matrozen niet de kans gegeven om hun eigen drijfveren uit te leggen aan het proletariaat van Petrograd en van de rest van Rusland? En vooral ook waarom zo'n gewelddadige, want het is toch een bijzonder vreetaardige reactie zelfs, tot het overwegen van uh, het inzetten van chemische wapens toe. Terwijl dat hun, hun resolutie toch eigenlijk in de geest van oktober 1917 is. Hè, Lenin en de Bolsheviken hadden toen zelf het ordewoord van alle macht aan de Sovjets. Daarvoor moeten we eigenlijk begrijpen wat die Bolshevistische partij en de Bolsheviken en de ideologie van de Bolsheviken, wat die eigenlijk uh, inhouden. Nu tussen de februari-revolutie van 1917 die een politieke revolutie is, geen sociale revolutie. Dus het zaar wordt afgezet en er wordt een andere regering in de plaats gezet. Een voorlopige regering met een parlementaire democratie, met een kapitalistisch systeem, een modernisering van Rusland, was het idee. Dus tussen april 1917 en oktober 17, dat meer een sociale revolutie is, die eigendomsverhoudingen radicaal omkeert, ook klasse tegen klasse is, een klasserevolutie, een sociale revolutie. Daartussen veranderen de alleen Lenin, onder invloed van Lenin, eigenlijk het geweer van schouder. Want daarvoor waren ze voor een gewone politieke revolutie die Rusland zou van een oud regime, met een tsaar aan de macht, absolutistisch, zou begeleiden naar een modern land met een ontwikkelend kapitalisme en zo verder. Dat was eigenlijk de, de strategie van de bolsjewieken daarvoor. Maar tussen februari en oktober anarchiseert, tussen aanhalingstekens, Lenin omdat er natuurlijk gewoon, uh, en Volim beschrijft eigenlijk hoe, de revolutie is natuurlijk een heel lang proces. Het gaat niet over februari en oktober. Volim begint zijn boek zelfs bijna 100 jaar voor 1917 en beschrijft een heel proces van opstand na opstand. Uh, revolutionaire bewegingen die verschillende conclusies trekken tussen die opstanden en tijdens die opstanden. De onderdrukte massa's die ook meer en meer bewust zijn... Hebben. En eigenlijk tussen... Allez, vanaf dat het Tsar valt tot oktober is er een gigantische revolutionaire ontwikkeling van onderuit ook. Dus een, een gigantische druk daar ontstaat eigenlijk. Dus de spontane ontwikkeling van Sovjets. De gigantische verspreiding van revolutionaire ideeën. Uh, mensen die rechtstreeks hun bazen aanvielen. Boeren die rechtstreeks uh, de, de grootgrondbezitters uh, aanvielen en vermoorden en zo verder. Dus de, eigenlijk is het is eigenlijk onder, onder de kracht en de energie van de revolutie dat de Bolsheviken doorhebben uit een soort van opportunisme, van wow, er is een gigantische golf aan het komen en we moeten daarop mee surfen, we moeten eigenlijk de leiding van die golf op ons nemen. En zo komen we eigenlijk toch wel tot de essentie van, van de leninistische ideologie. Dat is een uh, door en door autoritaire machtsideologie. Hè? Zolang dat zij aan de macht komen, is het, is het, is het oké okay vanuit hun strategisch oogpunt. En Lenin beseft gewoon goed dat die revolutie... Uh, in, een, in zekere zin anarchiseert onder de spontane omstandigheden, hè. dus in de feiten anarchiseert. Het anarchisme was geen goed of groot georganiseerde uh, kracht in Rusland. Er dus, waren wel anarchisten aanwezig in de Sovjet van Moskou, uh, Petrograd en uh, Kronstadt, maar voor de rest in het land eigenlijk niet, buiten in Oekraïne natuurlijk, met makno en zo uh, maar we zien gewoon dat spontaan die revolutie eigenlijk anarchiseert. Of in de buurt komt van hoe dat wij kijken naar uh, revolutie. En dan anarchiseert in april, en met zijn fameuze uh, aprilstellingen, anarchiseert Lenin. In eerste instantie zijn andere Bolsheviken en het leiderschap van de Bolshevistische Partij eigenlijk gechoqueerd door Lenin. Die vraagt zich echt af wat er, wat er mis is. Hoe komt dat hij ineens anarchistische radicale praat begint uit te slaan? Er zijn heel veel Bolsheviken niet mee akkoord. Maar uiteindelijk heeft Lenin zo'n groot prestige dat, hij, dat die ordewoorden van alle macht aan de Sovjets, geen gehoorzaamheid aan de voorlopige regering, einde aan de oorlog. Dat de Bolshevistische Partij die ordewoorden begint te verspreiden. En daardoor groeit de Bolshevistische Partij gigantisch. En dat leidt dan tot eigenlijk de revolutie van 1917, die eigenlijk een staatsgreep is van de bolsjewieken. Ze nemen heel, heel snel de macht in handen, richten heel snel... Een heel autoritair staatsapparaat op. Met alle verschrikkelijke dingen van dien. Dus ook geheime politie, strafkampen, folteringen en zo verder. En de macht van de Sovjets wordt heel snel uitgehold. Er is een heel goed boek van Maurice Brunton, sta er ergens. Dat echt bijna dag tot dag uitlegt hoe dat ze die macht stelselmatig hebben uitgehold. dat die Sovjets eigenlijk bijna niks meer te zeggen hebben. Dus dat dat spontane elan van onderop. Van de massa's die via de Sovjets eigenlijk de weg zoeken naar de revolutie en naar de bevrijding. Dat dat echt wordt. Uh, wordt lam gelegd gewoon en, en, en kapot gemaakt door de Bolcheviken. De vrijheid van pers en organisatie wordt ook afgeschaft. Er is een verschrikkelijke repressie tegen andere revolutionaire stromingen. Zeker ook tegen anarchisten. Ja. Ja. En de samenleving wordt eigenlijk geheel uh, gemilitariseerd. Dus uh, het Rode Leger, maar ook Trotsky was, was echt een voorstander van bijna alle economische sectoren te militariseren. En dat wil zeggen, dat er een staking uitbreekt, kan dat echt met de uh, dood door de kogel uh, bestraft worden. De Bolshevische partij is niet zo ver gegaan als Trotsky wel wou gaan. Zelfs Stalin was gechoqueerd door uh, Trotsky. Die noemt Trotsky op dat moment uh, de patriarch van de, van de bureaucraten. Nu, ja, de Bolsheviken hebben natuurlijk een inherent autoritaire visie op, op revolutie en op sociale strijd in het algemeen. In de zin dat zij denken dat een, een verlichte minderheid die uh, het, het ware wetenschappelijke Marxistisch-Leninistische uh, socialisme begrijpt, dat die eigenlijk een heel goed georganiseerde bijna als een leger georganiseerde organisatie vormt, die echt als een, met een ijzeren vuist optreedt en die in naam van de, die de waarheid in pacht is en die de juiste weg van de revolutie oplegt aan de, aan de proletarische klasse. Dus er komt heel snel een bureaucratisering een dictatoriaal regime dat uiteindelijk totalitaire proporties aanneemt, strafkampen, en zo verder. En eh, dus een spontane dynamiek die helemaal wordt eh, gebroken. Hè. Dus het oude motto van de arbeidersbeweging, van, eh, de bevrijding van de werkende klasse, kan enkel gebeuren door de werkende klasse zelf. Wordt door de Bolchevie geïnterpreteerd ge ge ge als ja, oké, okay, de werkende klasse, maar die wordt geleid met ijzeren hand door een partij die in naam van, de, in naam van die klasse regeert. Nu, het is, op zich is dat niet zo vreemd, dat zij dus zo gewelddadig en vreddadig en, en autoritair uh, aan de slag gaan, want volgens hun ideologie heiligt het doel, dus dat doel van die, van die revolutie, heiligt dat de middelen. En, dus, en alles is goed om aan de macht te blijven. Het is, echt het, belang, het is in het belang van de revolutie dat die partij die de juiste weg weet, dat die alle macht uh, heeft. En uh, dan is het natuurlijk ook niet raar dat er als er stakende arbeiders zijn, dat de, de arbeidersregering daar je tegen optreedt, mensen executeert, strafkampen plaatst, en zo verder, Dat is eigenlijk gewoon inherent, dat is eigenlijk heel logisch, vanuit een, vanuit een leninistisch uh, uh, oogpunt. Daar moeten we niet naïef in zijn, en, en binnen, bij bepaalde anarchisten is er in die jaren ook wel een serieuze naïviteit, onder andere bij uh, Emma Goldman en Alexander Berkman, die in de loop van de revolutie eigenlijk worden gedeporteerd vanuit Amerika, en die... Die absoluut wel de kritieken kenden op het Leninisme. Die absoluut wel wisten hoe de Bolsheviken te werk gingen. Dat wisten die al vanuit Amerika, want er waren ook natuurlijk aanwezig. En die lazen ook wel kranten en zo. En die hadden daar eigenlijk ook al kritieken op daarvoor. Die waren natuurlijk ook vertrouwd met de veel vroegere kritiek van Bakunin op Marx. Dus nog lang voor Lenin. Bakunin die eigenlijk echt super lucide heeft voorspeld tot wat voor een excessen dat de... Politieke denken van Marx zou kunnen leiden, of de autoritaire visie op revolutie zou kunnen leiden. En anarchisten zoals Berkman en, en, en Goldman, die echt doorwinterde anarchisten waren, die waren zeker vertrouwd met, met die kritiek, die anarchistische kritiek op het Marxisme en het Leninisme. Maar toch, het feit dat de, dat de Bolsheviken zo anarchiseren, alle macht aan de Sovjets, en dan erin slagen om, om die voorlopige regering omver te werpen, leidt tot een soort van gigantisch prestige. En, en onder zelfs anarchisten een gigantische goodwill naar de Bolsjewieken toe. En tijdens de opstanding of de muiterij of de rebellie in Kroonstad uh, zijn Alexander Bergman en Emma Goldman aanwezig in, in Petrograd. En die gaan proberen te bemiddelen met, met de leiding van de Bolsjewieken. En dus uh, bemiddelen. Hè? Dus uh, <laughs> Zo, uh, van kom, we gaan allemaal samen aan de tafel zitten. Uh, natuurlijk gaan de Bolsjewieken daar niet op in. Emma Goldman en, uh, en Bergman vragen ook dat Volin zou worden aangesteld als uh, onderhandelaar. Maar Volin is al lang opgesloten, door de bolsjewieken. Op dat moment, dat wisten zij niet. Dus ja, achteraf bezien duidt dat toch op een gigantische naïviteit tegenover die ideologie. Een naïviteit dat, echt toch wel niet meer, dat, we, dat wij toch zeker niet meer zouden moeten herhalen. Maar ja, goede leninistische visie uh, zegevierd en, en heeft een internationaal prestige. En achteraf hebben we natuurlijk gezien tot wat dat die, ja, die dictatuur van de bolsjewieken heeft, heeft geleid. Hè. Een totale, totalitaire uh, nachtmerrie. En een uh, demoralisering van de, het revolutionaire front, internationaal gezien. Wou ik toch ook nog iets zeggen over trotskisten die toch dikwijls er wel wat een handje van weg hebben om, om zich voor te doen als de, degenen die uh, de onbevlekt of zo ja, onschuldig uit de Russische revolutie zijn gekomen en die toch altijd wel de grote slachtoffers dan zijn van de strafkampen ook, hè, van Stalin en zo verder... En die, als je dan vraagt aan Trotskisten of Leninisten van ja, welke maatschappijvisie hebben, hebben jullie, wat moet er gebeuren na de revolutie? Gaan ze altijd komen van alle macht aan de Sovjet, verkozen organen vanuit onderdrukte klassen, die permanent afzetbaar zijn, vrijheid van pers onder revolutionairen en zo verder. Terwijl Trotsky echt uh, ja, de slachter is van Kroonstad gewoon. En, uh, en het is dan heel cynisch, eigenlijk, dus de dag dat. De rebellie van Kronstadt in bloed wordt gesmoord. Vieren ze in de Sovjet-Unie, dan... Uh, 50 jaar communie van Parijs. Die dat ook uh, in een verschrikkelijk bloedbad is uh, uitgedraaid. Het is wel heel cynisch dat ze juist op die ene dag uh, dat gaan herdenken. natuurlijk. Ja, Ten slotte willen we het wel hebben over de betekenis van Kronstadt en misschien in alle bescheidenheid zowel lessen, lessen dat we er kunnen uittrekken. Ja, we zien eigenlijk die rebellie samen met andere rebellieën die er zijn geweest in Rusland, maar Kronstadt is een van de meest emblematische, dat zien we eigenlijk als een soort van poging tot voortzetting van de echte revolutie. Dus dat een lang revolutionair proces dat altijd maar radicaliseert en verder gaat. He, dus hun, hun motto is natuurlijk alle macht aan de Sovjets en niet aan de partijen. Dus dat zegt eigenlijk al alles. He, ze, wil, ze willen weg van die visie dat er één partij alles voor het zegen heeft en het hele revolutionaire proces echt gaat sturen, top-down, al die dynamiek en spontaniteit uit de massas wegneemt en dat echt door de strot gaat duwen met geweld en terreur. Ja, Eigenlijk zagen zij in de loop van die... Ja, twee weken is het, een dikke twee weken. Ja, als je de artikels in hun krant leest, zie je ook wel dat ze echt doorhebben van... ja We gaan het niet halen. Uh, en zie je ook wel de hoop uh, op een soort van bredere opstand tegen de bolsjewieken groeien. En ja, is die naïviteit ook wel op den duur echt weg en zien ze echt de bolsjewieken als de vijand. Uh, te laat, helaas, om hun, om hun uh, tactiek nog aan te passen. Ze zagen gewoon de tragiek in de loop van de Russische Revolutie duidelijk voor zich en hoopten op een derde revolutie, maar ze hadden eigenlijk de hoop dat, dat, dat ze op een broederlijke wijze, dus op een niet aanvallende wijze, met de regering er wel zouden uitkomen. Dat is natuurlijk een hoop die heel naïef is gebleken achteraf, dat ze heel duur hebben betaald. De revolutie is natuurlijk een heel lang proces, opstand na opstand en op zoek naar de weg gaan, naar de, naar de bevrijding. Maar dat proces mag natuurlijk niet... Het is een radicaliserend proces. Dat proces mag natuurlijk niet stilgelegd worden door een autoritair orgaan of door een staat. De auteur van uh, die drie pamfletten, uh, gebundeld in de Russian Tragedy, Alexander Berkman. Dat is ook een van de mensen die die ultieme bemiddelingspoeging doet bij het bolshevistische leiderschap. Om dat nakend bloedvergieten uh, te voorkomen. Die zegt van, ja, dus de gebeurtenissen in Kroonstad geven ons twee uh, lessen mee. Dus één is een politieke les, zo noemt hij dat. Uh, en dan zegt hij dat revolutionairen moeten geen vertrouwen hebben in een staat of regering. Uh, de staat heeft geen ziel of reden, maar uh, slechts één doel. Namelijk vasthouden aan de macht. Uh, bij uitbreiding kunnen we natuurlijk daaraan toevoegen dat autoritairen die de macht niet hebben, maar één doel hebben, namelijk die macht verwerven, natuurlijk. Dat is natuurlijk een les die, die hij uh, duur heeft betaald. Uh, een tweede les noemt hij van strategische aard, uh, namelijk uh, hij zegt dat het succesvol zijn van een rebellie of opstand hangt af van haar vastberadenheid, energie en agressiviteit... De rebellen mogen niet wachten, maar moeten beslist en onverwacht toeslaan. Dus de rebellie mag niet lokaal blijven, maar moet breder worden en zich uitbreiden. Dus de rebellen mogen de staat geen tijd gunnen om terug te slaan, om zich voor te bereiden en terug te slaan. Als ze dat wel, als, de, als de, dus, dus die rebellen, dus de staat of de regering of whatever, die tijd wel gaan gunnen, is de afloop voor, voor de rebellen natuurlijk fataal? En in dat verband had hij uh, suggereren of uh, zegt hij van: zoals ook dus tijdens de, de rebellie in Kroonstad een idee was, eh, vooral bij militaire experten, was om een van die andere militaire basissen, maar dan op het vasteland, namelijk die van Oranjeboom, echt te gaan aanvallen omdat er ook daar eh, sympathisanten waren enzovoort. En omdat de bolsjewieken zeker niet de tijd hadden gehad om daar zo, zo snel op te gaan reageren. En dus, dat, dus Bergman zegt dat, dat, dat de rebellen eigenlijk zoals eh, ten tijde van de commune van Parijs eigenlijk de fout hebben gemaakt om te wachten, zich defensief op te stellen, eh, geen initiatief te nemen en eigenlijk een momentum te gaan verliezen. En dat dat eigenlijk een strategische fout is die, die altijd fataal gaat bleken. Dus dat is zijn conclusie. dat zijn twee, twee lessen die hij, er, die hij eruit gaat trekken. En dan tenslotte zien we ook wel dat dat dynamisch proces van de revolutie vanuit de onderdrukte massa's, hoe dat, die zich dan ook organiseren via Sovjets of op een andere manier, dat dat wel ja, leidt tot heel interessante evoluties. We hebben al gezegd dat anarchisme geen grote georganiseerde kracht was in Rusland. Maar Voli beschrijft ook dat op heel korte tijd, tijdens dat revolutionair proces en die radicalisering, dat anarchistische ideeën echt heel wijd verspreid geraken op korte tijd. Misschien te laat. Dus dat maakte een heel steile opgang. Maar helaas was de greep van de bolsjewieken toen al te sterk. En uh, zij wisten heel goed waar ze naartoe wouden, de bolsjewieken. Dus dat was echt een, een, een ijzeren greep, een autoritaire greep op heel die samenleving. Uh, en op zich zien we gewoon dat die... Ja. En want Kronstadt is niet een anarchistische opstand, wel met de aanwezigheid van anarchisten, maar we zien gewoon dat wat dat zij voorstellen. Dus het idee van, uh, van die vrije Sovjets en meer initiatief richt op het, op het lokale gebied. En uh, op grotere schaal solidaire werking, dat dat in de buurt komt van, het, idee van uh, het anarchistische idee van revolutie met een, uh, een federatie van vrije communes die, die samenwerken op, op uh, vrije basis. We eindigen met een citaat van Volin over onze relatie tot macht. Het doet er niet zoveel toe dat de rebellen in hun omstandigheden nog gepraat hebben over een macht van de Sovjets. In plaats van voor altijd het woord en de idee van macht uit te bannen. In plaats van te praten over coördinatie, organisatie, administratie. Het was de laatste belasting die ze nog aan het verleden betaalden.